Iets anders in het voetbal sluit hij niet uit, maar trainer wordt het zeker niet. Rijkaard zegt andere prioriteiten te stellen in zijn leven, zoals de opvoeding van zijn kinderen. Tien jaar geleden won hij als coach van Barcelona de Champions League. En afgelopen week gaf hij op het sportgala nog een eerbetoon aan de overleden Johan Cruijff. Het weer is nog bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het wordt 9 graden en het waait behoorlijk. Vanmiddag in het noorden een bui en vanavond op meer plaatsen regen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeers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 difficult things are the things you never will understand. No. If you could only give it a try and see through, your voice would float like a feather, and we'd sing together or two. Never give up till you know that you're singing a perfect song We know that you can do it, that you'll get through it all too. Your every friend is betting as a great to beside do. you Don't give up now, you're playing so high, you're rub a blue Just keep that music coming and soon we'll be humming with you oh, oh dear, let me see now Yes, just imagine someone who does not know how to love Could you teach him how to do it with a photo?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 Don't take that chance, that musical dance, no type for review. And with those notes you're bringing us, we all will be singing with you. Now you try it, Artu. Oh, Artu, I knew you could do it. I knew it again. Oh, Artu, that's wonderful. Now get your circus together. Are you ready? Take a solo. En dat was uh, c 3 po en R2-D2 uit Star Wars de Slay afkomstig van het album Christmas de Stars van 1980. Welkom bij Goedemorgen Zonvoort. Naast mij zit uh, Ben Zonneveld. Goedemorgen en, Cor. Goedemorgen Ben. We hebben toch een gezellige foute trui aan deze keer. Gezellig hè? En de ben ook nog aan. Dus iedereen kan dat zien. Foutekersttruien.com wat gaan we precies allemaal uh, doen? Nou, in het eerste uur hebben we uh, Gerard Scholten. Die is inmiddels al aangeschoven aan tafel. Die gaat iets vertellen over de duinen. En we hebben net gehoord dat het niet alleen maar gaat over herten. Maar ook over andere dieren daar in de, de duinen. Konijntjes. Konijntjes. Konijntjes. Hier, lief, hier. lief klein konijntje. <laughs> die springen hier al rond. Uh, John van Elkom daarna. Dat is de oud van Toon Hermans. En de derde trekking van de ovz actie. En daar komt Peter Tromp en Peter Bluis iets over vertellen. En Ben, wat gaan we in de tweede uur doen? Nou, we gaan natuurlijk eerst luisteren naar de, het nieuws en naar de reclame. En daarna uh, volgt een keur aan uh, politieke mensen die hier aan het voorbij gaan trekken. Uh, niet onbekend is natuurlijk dat uh, gisteren het nieuwe uh, college is uh, bekendgesteld. En daar is ook een collegeprogrammaatje bij uh, gekomen waar wij het wel over willen hebben. En dan gaan wij het met... Uh, gert Bluis, de wethouder, hebben over uh, hoe het nou staat met de statushouders in Spalier. Uh, wij schijnen nogal voortvarend aan de gang te zijn daarmee. Nou, ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Nou, De missionair Zandvoort, uh, de, nog de, de missionaire wethouder Geerle Kuipers. Die komt daar wat over vertellen samen met Laura van der Plas van, uh, van D66. En ook Kees Mees van het CDA. Die komt dan daaraan sluitend iets vertellen. De techniek wordt vandaag gedaan door Casper Gurrensen. En de redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Gert van Kuiken. En de eindredactie door Gerrie Rutte. De koffie zou worden verzorgd door Yvonne Roosendaal. Maar die zien we niet, want Gerrie Rutte zat er te, te schenken. <laughs> en de presentatie wordt gedaan door uh, Ben Zonneveld. En ondergetekende, ondergesprokene Cor Draaier. Nou, daar zijn we dan weer. Daar zijn we weer. Was goedemorgen, Gerard. Ja, goedemorgen zeg. Jeetje, wat, wat, ja, Ik kom hier zomaar binnenvallen. En ja, ik, ik, ik denk, ik ga het over. Ja, kerst. Dan ga ik het toch over dieren ook hebben. Heel veel over dieren hebben. En, en ik, ja, ik heb hier een bijzonder. Je ziet dat ik dat konijn? konijn? Ja, dat is een klein wit. Ja, wit konijntje, die zag ik in het bezoekerscentrum bij ons, die is daar te koop. Ik, ik zou hem even loslaten. Kijk, dit is. Ja, waarom heb ik dat konijntje nou mee? Ja, een beetje flauw is natuurlijk. Maar ik neem altijd iets mee. Maar die, die, die, het gaat namelijk niet goed met de konijnen. Oh. In de duinen, nee. Dus, mixamatozen dus, nog steeds? Ja, mixamatozen. En we hebben nog een uh, andere virus, een VAS-virus. Maar nu is er weer wat nieuws bijgekomen. Met een hele moeilijke naam. En dat heeft gezorgd dat we misschien nog maar... de helft van de konijnen in de duin over hebben. Dus dat komt er echt niet door de kerst of zo. Of, of, of, of door het liedje van... Uh, ja, oh, ja, stroop ook niet meer, hè. Nee, nee. nee. Maar het is, het is een nieuwe ziekte. Wat heel veel slachtoffers uh, maakt onder de konijnen. En er is misschien ook wel verband... Dus uh, het fijne gras is ook allemaal weggevreten. Ze houden van fijn gras. Ze zit ook, ook land, altijd langs de, langs de paden en de wegen van, van de duin. Dus uh, ja, het gaat, het gaat gewoon niet uh, goed met de konijnen. Maar, nou, nou dacht ik dat door het uh, stoppen met het bejagen van de vossen, dat de vossenstand ook behoorlijk is uh, gegroeid en dat die al die konijnen hebben opgegeten. Uh, nou, maar bejagen van de vossen is, is eigenlijk al heel lang niet meer. Zolang ik daar werk is er nooit bejaagd. Nee, maar daarom dacht ik ook dat er geen konijnen meer waren. Maar ja. die zijn er dus nog wel. Ja, ja er, zijn, er zijn iets, nou ja dat klinkt dan veel, er zijn wel iets van 25.000 konijnen nog. Oh, maar goed, als ik oude boswachters zoals een... Jaap Koper hier uit, de, uit, de, uit het dorp. Uh, Jan Warmer bijvoorbeeld. Ja, die toen ritselde het van de krijg. Dat weten jullie misschien ook nog wel dat je vroeger door de duin liep. Uh, en, en als die met een brommetje dan naar de keet ging om, om, uh, waar hun werkkleding uh, lag en zo allemaal. Nou, dan, dan kon je gewoon. Ja, dan kon je alle konijnen nog ineens ontwijken. Nou, zo is het al lang niet meer. Uh, zijn, toen waren er misschien wel een, ja, tegen de miljoen aan. Maar nu wordt het echt wel heel uh, sterk minder. Waar ze nog wel goed te zien zijn, is tegen de zeereep aan. En ja, waar dat, wat dat nou weer veroorzaakt heb misschien de uh, zuidwestenwind met, met, met zout. Maar daar zien we wel veel konijnenholen ook. En, uh, nou, daar zie je ze nog gelukkiger. Is daar meer voedsel? Zou ook kunnen worden, want daar zie je nog minder herten. Ik Dus ja, die, je ziet daar het, uh, het gras voor de voeten van de uh, konijnen recht van dus Ja, letterlijk. En daar kom ik zo nog over terug over die, over die mos en die herten. Dat ze nu uh, verkast zijn naar plaatsen waar dan wel uh, genoeg voedsel is. Ja, ja, dat kan best. Ze zijn nog aan het onderzoeken waardoor het nou precies komt. Maar ze denken toch ook wel dat er lichtelijk verband is tussen de hoeveelheid herten en de hoeveelheid konijnen. Ja, en uh, zeker is in ieder geval die, die, die nieuwe ziekte. Ja. ja wat je dus net zegt, vroeger struikelde je over de konijntjes. Nou, nu struikel je zo'n beetje over de herten. Is dat niet met golven dat het, uh, het ene diersoort, het andere diersoort aflost? Of, of opvolgt? Of... Ja, dat, deze twee hebben niet zoveel met elkaar te maken direct. Nou, hè, ze ze hebben natuurlijk niet. hetzelfde voedsel. Ja. Je zegt net dat uh, ze houden van het fijne gras. Ja. Als die konijntjes dat niet meer hebben, dan uh, gaat het wat minder mensen. Ja, Maar die, die dammen vreten eigenlijk alles op. Hè. Die vreten eerst het gewone gras op en dan. Daarna uh... de viooltjes. Ja, ja. ja, inderdaad. Ik had... Vink, wat ervaringen geweest met uh, het hertig. Aanvaringen? Wie... Ja, ja, ja, er is iemand uh, die was met de fiets en uh, in Noord, waar dat uh, het fietspad begint. En dan moet je door zo'n uh, zo sluis heen. En daar was hij mee bezig. Tot hij een soort van overvallen door een, een, een roedel herten. Ja, ja, ja. En daardoor is hij op zijn gezicht gegaan. En loopt nu uh, even gewond in de pakkelschaal ja, rond. Ja, buiten het duin loopt ook. Nee, Dat zien we hier in het dorp ook. Het van de, de hette ook in het dorp. Hè, de, vooral die, die mannen. Hè, dan. Waar we hebben uh, zondag nog even staan praten over herten. En uh, toen vertelde hij dat er uh, nu ja, ook het herten op een natuurlijke wijze uh, Ja. En toen hadden we het ook over mos. ja. En, en toen hadden jullie ook verteld van nou we kijken gelijk naar de ingewanden en dan zien we dat mos zitten. In dus, die dan pens, mos ja. Er nou geen echt voedsel. Nee, ze vreten gewoon om te vreten. Ja, ze, die pens, he, van de, de, de, die herten lijken nog altijd zo'n hele grote, zo'n dikke buik te hebben. Ja. Maar die pens zit, zit soms wel, uh, nou, vijf tot tien kilo uh, voedsel in. Ja. En die pens willen al, ze altijd gevuld ja. hebben. Ja, en of het nou met goed, of het nou met goed voedsel is, he, zo uh, lekker vers gras of knoppen van, uh, uh, van, van uh, in het voorjaar, als die uitlopen van de bomen en de struiken, of van twijgjes, dat is... Daar zit heel veel vitamines in en heel veel uh, voedselrijk. Maar als dat er niet is, dan pakken ze maar dat, ja, dat dode gras... wat je nu overal nog ziet in de duin of het mos. Want die pens moet gewoon dennen halen, vinden wij ook heel vaak uh, in, in, in die pens. Ja, daar zit helemaal geen voedsel in natuurlijk. Dus, maar dan is het hongergevoel in ieder geval voor ze weg. Maar ze vermageren wel. Dus je, je gaat eigenlijk dood met een volle maag. Ja, pens. ja, volle pens. Ja, het uh, is uh, toch raar dat ze dat niet omzetten in van... Hey, ik heb er wat in mijn pens, maar ik word er niet door gevoed. Nee, maar er is niets anders. Ze, nee, moeten, niet, ze anders. moeten wel. Dat zagen we vooral uh, in, een paar jaar geleden. lagen van hele grote hopen met, uh, uh, uh, uh, met het boomschors zeg maar. Dat ze die bomen uh, verhakselden. En die, dat vraagt ze op een gegeven moment ook op. Maar er zat heel weinig, uh, heel weinig voedsel in. Ja. Nee. Uh, de hertenstand wordt uh, uh, ingekort. Ja. En uh, tot wanneer is dat? Want volgend jaar begint natuurlijk weer het, uh, het vluchtbaarheidsseizoen. Ja, ze gaan gewoon door tot en met, uh, zoals afgesproken, tot, tot in maart. Oké. Okay. En uh, nou ja, tot nu toe, ze liggen op schema. Okay, dat nou ja, dat, dat, dat, dat wil ik eigenlijk weten. Ja, want, want we hadden het vorig jaar over het. Uh, over over de de aanwas. We, hoeveel? ja, want ze liggen, ze staat ook op de website, hoor. Iedereen kan het ja, Dus, kan dus allemaal heel transparant. Ze hebben er ongeveer nu 600 uh, damherten zijn er uh, geschoten. En uh, ja, ze willen doorgaan tot en met in maart. En dan uh, zitten ze zo richting, uh, nou dan ga je richting de 1200. Maar maar en de, de aanwas, de aanwas is ook 1200. 1200. Dus eigenlijk ja, speel je kiet. Dus, ja, maar dan hebben we het valwil onder andere nog niet meegeteld, hè. Nee. Want de laatste weken, bijvoorbeeld, hebben we zomaar, ja, van de honger. En vooral als je bij de ingang Stanford Salan binnen binnengaat. Dat strookje, zeg maar, tot aan het Noordoostenknaal. Dat is een heel smal strookje. Er staat bijna geen voedsel. Maar die herten die gaan daar niet weg. Dat is het rare. Je zou ze bijna weg willen sturen. Ga nou verderop het duin in. Want daar staat nogal wat. Maar die vermageren nu heel hard de laatste maand. En daar hebben we de laatste... Nou, zeker al tien herten gevonden. En dat is alleen wat je gevonden hebt. Maar in het mm -hmm. hele duin... Er zijn ja, er heel veel gevallen van, van ziektes. Maar ook van honger, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat... Uh, ja, dat is betreffend het, maar er is een heel ander iets gebeurd in de duin. En ik weet niet of jullie dat gelezen hebben, maar er is namelijk een, een berenpoot gevonden. En dat was van de bruine beer. En ze dachten, ja, die is al vanaf de, vanuit de Romeinse tijd eigenlijk uitgestorven. En, en, uh, en, en, ja. en toen opeens was daar een uh, Wim Kuipers, een archeoloog, die ging in het Van limburg Stierum. Van gingen hier was hij aan het zoeken naar Scherven en naar uh, uh, oude Pijpenkop. En, en, en noem maar op. En, uh toen vond hij uh, allemaal botjes. En toen gingen al die botjes bij elkaar neerleggen. Precen... En toen bleek dus een linkervoorpoten te zijn van de bruine beer. En uh, nou, ja, ja. die is verschrikkelijk oud al. Uh, die moet al zeker, denken ze, nou, duizend jaar oud zijn. Was het was nog in de tijd dat uh, het water ineens terug uh, was, waarschijnlijk. Ja, ja. wat en, en, uh, ze dachten nog even dat het misschien een circusbeer was geweest. Vroeger deden ze bij die oude circusbeer. Een ja, verstopte circusbeer. Ja, ja. waar ja van de duinen. Ja, precies. Er ligt misschien wel meer begraven, maar ja. dit was dan... Ja, de goed, goede dat... noemt tegen. <laughs> ja. Maar deze, nou ja, dat was wel heel, uh, uh, ja, heel bijzonder in het Van Limburg uh, stiermkanaal uh, gevonden. En uh, die is toen uh, onderzocht in uh, Naturalis. En, uh, nou, en toen bleek je dus echt, uh, nou, waarschijnlijk al vanuit de Romeinse tijd. En toen dachten ze eigenlijk al dat alleen nog in het oosten van het land beren leefden. Waarom dat hier, net als de halen maar houten, het, zag er het was onbegaanbaar. Napoleon die ging ook met een lange uh, boot eromheen. En langs de zeereep kon hij pas richting Noord-Holland. Ja. <coughs> Onbegaanbaar was het. En uh, waarschijnlijk heeft dat gewoon zo uh, geleid dat die beren hier zo lang geleefd heeft. Dus dat zijn ze verder aan het zoeken. Maar het is wel een bijzondere vondst. Ja. Maar ja, je zal ongetwijfeld, en dat zeg je zelf ook, je, je vindt van alles. En uh, je zal waarschijnlijk nog veel meer uh, dingen vinden. Uh, we zitten midden in de winter. Maar het is geen winter. Nee, uh, het is... Enorm, enorm zacht weer. Uh, uh, heb je vogels die niet vertrokken zijn? En, ja, nou... Weet je wat je wel merkt? Die herfstgasten, uh, die ja. kramsvogels, koperwieken... En, uh, en die spreeuwen... die blijven veel langer hangen. Zeg maar... Uh, de wintergasten zijn er wel al. Hè, de wilde zwanen, zaagbekken en de brilduikers. Mm -hmm. Allemaal namen wat mensen nou... om hun hoofd geslingerd ja. krijgen. <laughs> maar uh, dat merk je wel, inderdaad. En, en gewoon dat het zachter is. Uh, maar toch... Uh, de dieren in de winter, die, die zijn er allemaal. Dus het ja, is ja. dus extra druk in de duin. En extra leuk op de vogel. En voor de vogelaars. Ja, dat er past ervan. Reken we met deze feestdagen dat ze allemaal weer komen. Want er is gewoon heel veel uh, te zien. over Lenzen van tina's deuren. Ja ja, ja, ja, precies. Over uh, leuk gesproken. Okay. Ik heb hier uh, hebben we nog een minuutje of twee, drie de oh, struinen. Zo kort nog maar, ja. Ik ja, ja, ja, ben ja, net ja. begonnen. Ja. En uh, daar, daar wil ik nog even ja. Wat is voor jou het hoogtepunt in januari? Ja, ja, nou weet je, we, we krijgen nog even de feestdagen. Hè? En uh, ik, ik, ik bijvoorbeeld tweede kerstdag. Is er een uh, uh, grote IVM-wandeling. Stond ook in het Zandvoortse krantje trouwens. Dat is altijd leuk, dat gratis kun je meewandelen met allemaal vrijwilligers. En die weten ja, van de flora en fauna heel veel te vertellen. En op diezelfde dag is er dus op het. Uh, op het plein van het bezoekerscentrum staat er een grote uh, soepkar. En uh, er worden uh, kinderen die... Uh, ja, de, iedereen kan daar, is daar welkom mm -hmm. om een kopje, kopje soep te eten. En er zijn allerlei evenement, evenementen voor de, voor de kinderen. Dus tweede kerstdag is echt wel uh, een leuke dag om lekker uit te buiken. En even... <lacht> even ja, lekker, lekker even te wandelen buiten. De boel er even af te lopen. Ja, en ja, zo is ja, ja. het 30 december eigenlijk ook met een poppentheater. Nee. Natuurlijk over uh, dieren. En, uh, en kinderen worden daar gesminkt als dieren, oh. op het, ook op het plein van het, uh, van het bezoekerscentrum. Dus dat, dat zijn de... Dat ja, zijn de hoogtepunten tot, uh, tot januari, zeg maar. Ja, ja want ik zie al die, de meeste excursies, zoals die wintergasten ja. in het verboden gebied, nou die mag ik dan zelf doen, die excursie. <kijf> maar die zit altijd heel snel vol. Die, ja, nog... ja, want dat is de, dan ga je het verboden gebied in, en uh, met een busje gaan we wel, en dan stappen we af en toe eruit, en dan is het zelf heel spannend ja. Ja. om die uh, wilde zwaren te spotten. Ik heb er zelf ja, ja. nog eentje die uh, ook wel leuk is voor de uh, vanaf 12 jaar, kinderen onder begeleiding van een volwassenen. Dat is de Snetwandeling met een afloop. Ja, dat is Dat is ook ja. altijd een goede, hè? Ja, dat is, uh, ja. en uh, voor... dan hopen we dat het lekker koud is, inderdaad. Ja, uh, lekker een lekker kopje uh, hertensoep. Dus ja, ja. hertensoep. <laughs> ja. Gerard, wij moeten afkoppelen en uh, wij doen dat niet zonder de vermelding dat alles wat je uh, wil zien en kan zien over excursies dit te vinden is op www.waternet.nl-awd. Ja. Zodat mensen daar uh, kunnen boeken. Zoals je zegt zijn er al een aantal uh, volgeboekt. Ja, dat zien ze gelijk op de site. Hè? Ja. Dus dat is ma makkelijk. Wil je mee, kijk naar die site en uh, boek. Struijn in de Duinen ligt bij de VVV. Ja, en de paddenkoekhuizen, gratis. En bij alle ingangen van uh, de Waartlijn in de ja. het ontzettend bedankt. Graag gedaan. Fijne feestdagen dankjewel. en we zien jou ja, zeker in het nieuwjaar. Jullie ook. Ja, dankjewel. <laughs> hey. Hoi, hoi. Dan moet ik toch eerst de muziek weg hebben voordat ik wil beginnen. Casper Casper zit hier met boksen in zijn handen. En van alles gebeurt er. En uh, wij hebben aan tafel John van Elk. En zeer goedemorgen. Een goedemorgen te zijn. U bent heel lang toneelmeester geweest van uh, Toon Hermans. Die, uh, zoals iedereen weet, ook een hele tijd in Zandvoort gewoond heeft. Um, hoe lang is het geleden dat u ermee bent gestopt? Ik ben van... 16 maart 1961 tot eind september 1988, dus 27,5 jaar, ben ik uh, toneelmeester geweest bij Toon, want daarvoor was ik circusartiest. En Toon zei. In september 88, op het eind van het tournee, uh, oh jongens, dit was de laatste show, ik kan niet meer en ik doe het niet meer. <coughs> en hij was ook bek <coughs> af naar de voorstelling. En <coughs> toen deed hij Maurice en Kevin, de twee de jongens? jongens, en mij in de WW, en dat, uh, dat is niks voor mij. Nee. En dat hoorde Henk van de Meiden. En die belde mij diezelfde dag. Johnny, ben je morgenochtend thuis? Ja. Ik zeg ja. Kan ik even komen praten? Ik zeg ja, want ik dacht een interview. Dat deed hij wel meer. En toen kwam hij de andere morgen. En toen zei hij, ik wil Chinese Circus naar Europa halen. Wil jij ermee gaan reizen? En dat heb ik acht jaar gedaan. En na een jaar zei Toon... Johnny... Ik ga weer beginnen. <laughs> Dus ik zeg, nou, ik heb een mondeling contract met Henk van der Meijden. En ja. dat is ook goud waard voor mij. Mijn woord is mijn woord. En dat heb ik acht jaar gedaan. En mijn vrouw heb ik uh, chefin van de kassa gemaakt. We hebben we door Europa gereisd met groot Chinese staatscircus. Dat is wel een, een, een, heel, een hele opgave natuurlijk. Want het waren geen kleine circussen. Nee, maar ik ben ook niet klein. Ik ben uh, ruim 1,60 <laughs> ja groot van denken is makkelijker natuurlijk ja, ja. Want zo'n circus door Europa sleuren dat, dat vergt nogal wat Want je ja. moet toch locaties moet je, uh, zien te krijgen ja, ja. En... en ik neem aan dat dat een beetje In uw uh, uh, portefeuille zat Ja, ik deed alles, ik had de leiding Ik was als het ware directeur van circus Maar daarbij nog uh, Zorgen dat het loopt En dat het op tijd is Dat de mensen maar... het weten, dat er uh, mensen komen Ja, dat er op, op tijd bereiken. reclame hmm. gemaakt Wordt en zo, dus ik keek overal naar. Maar dat is door mijn ervaring, ik was ja. een heel jong circusartiest en ik was ook uh, Zweels jongste Temmer. Ik was 15 jaar, toen werd de berentemmer van de werd gegrepen en hele happen uit zijn wangen ge gegeten. En uh, dat doe ik. Dan doe ik het wel weer. Nee, ik zei, ik kan het ook. Want oh, ik stond een nummer achter hem. Ik wist de namen van die dieren en de volgorde van de trucs. Ja. En dan maak je ze niet nerveus. Ja. En ik ben totaal niet bang voor dieren. Het enige waar ik bang voor ben, is voor vrouwen. Maar ja... Dat is ook wennen. Ja, die bijt ook niet. <grijf> die dan oh, kent ze niet goed. Maar het is natuurlijk wel zo, als een dier merkt dat je ook maar dit angst hebt, dan is de baas. Ja, ja. En ik had geluk natuurlijk, toen die op me lag, want hij is een keer... De vrouwtjes, die zijn, uh, vrouwtjes. Die zijn uh, aanhalig als ze bronstig zijn. Uh, okay. En dan zien de mannetjes mij niet meer als de leider, maar als een soort concurrent. concurrent. Dus die besprong mij, en dat ligt er gelijk. 250 kilo op je lijf. Dat is nogal. En toen keek hij me zo aan en toen dacht hij, ach weet je wat, laat hem nog maar even groeien, dan heb ik er later meer aan. Ja, dat is achter zijn jonkie. Ja, ja. Verkeerde prooi dacht ik Ja, toen. ja. De overstap um, van, de, van de planken van Ton Hermans naar het circus, dat is toch best een grote. Oh ja. Maar je bent maar, of... er middels één telefoontje, bent u gegaan. Maar... Ja, maar uh, ja, dat hoort zo dat uh, je moet, iemand moet op je kunnen uh, bouwen. Ja, ja. Dat is belangrijk en dat is mijn leven lang. Mijn woord is mijn woord. En uh, toen ik die kans kreeg, onmiddellijk nadat Tomi in de BW wilde doen... ...vond ik het geweldig dat dat aanbod kwam. En dan als hij toch weer begint, ja. want hij was onhebbelijk thuis als hij uh, niet op toneel stond zij zei ze, Rietje, toon het wordt weer tijd dat je een theater ingaat. Ja. En toen is hij weer begonnen. Maar uh, ja, Rietje was kort daarna overleden, in 2000. En ja, ik vind altijd dat Toon gedeeltelijk met zijn Rietje meegestorven is. Ja. Hij was niet meer de komiek. Nee. daarna. ja, maar, ik vond Toon Hermans, uh, enerzijds de komiek en anderzijds vond ik hem ook dat hij heel serieus kon voordragen. Oh ja, hij heeft fantastische liedjes gemaakt na de dood van Rietje. Maar de mensen komen om te lachen. Ja, ja als je eenmaal dat stempel hebt. Ja, ja. En je gaat dan serieus En Je ziet dat bij André van Duin. Dat zijn ook uh, verschillende mensen over. Dat als je helemaal de komiek bent, dan moet je ook de komiek blijven. Ja, ja. Ja, dat is een, een vereiste van het publiek en je hebt ja, je hebt heel veel aan het publiek te danken. Want ja. zij zijn de mensen die zorgen dat jij uh, je hebt En die moeten komen omdat het leuk is. <coughs> Ja, ik denk toch wel dat je uh, Toon Hermans kunt uh, scharen in hetzelfde rijtje als uh, Wim Kwan en Wim Sonneveld. Ja, alleen... Want dat was een ongekend hoog niveau erop... Uh, ja, alleen uh, Wim Sonneveld, die uh, kreeg van zijn vriend, waar hij uh, mee leefde, kreeg hij de teksten. En uh, Wim Kwan kreeg van Zet Gaijken maar de teksten. En Toon maakte muziek en de... de Conferences allemaal zelf. Allemaal zelf. Ja. Ja, hij, heeft, <coughs> hij kon niet met materiaal van een ander werken. Dus dat, uh, oh, dat is ook wel weer interessant. Ja, ja, en die was wat dat betreft de grootste. In die uh, tweede periode na dat circus. En dan ben je uh, zes jaar ertussen uit geweest. was er toen? Met circus en met uh, Henk heb ik acht jaar. Ja, ben, ben, heb je acht jaar wat anders, totaal wat anders. Ja, gedaan. Ja en dan kom je terug is, is, is er dan veel veranderd je kent elkaar door en door toch ben je acht jaar weg geweest er is van alles gebeurd, ook met Toon Hermans in die, in die acht jaar en dan kom je samen bij elkaar ja, ik ben bevriend gebleven tot zijn dood Alhoewel hij het heel erg vond dat ik bij hem weggegaan was. Maar ja, hij heeft me eigenlijk de WW ingestuurd, ja, ja. Dus uh, hij wilde niet meer werken. En ik moet toch een boterham verdienen. Ja. En uh, nou ja, het circus is eigenlijk mijn leven. Want uh, 15 jaar, zo'n kereltje... En ik heb foto's thuis, dan kan je zien, als, er was een leeuwin. En als die in de kooi lag en die zag me, dan ging hij uh, op het circusterrein lopen, ging hij heel hard brullen. En dan ging ik uh, naar hem toe. En tegen dat ik er was, ging hij liggen, deed zijn ogen dicht en stak zijn tong uit. En dan moest ik hem over zijn tong aan. Ja, ja, ja. En ik kijk de andere kant op, ik heb er foto's van. En ik hoefde niet bang te zijn dat hij me zou bijten. Want elk mens en dier heeft liefde en aandacht nodig. En dat kregen ze van mij. Ja. Heb je nog andere dieren uh, um, in de show gehad? Al, al, of alleen wilde dieren? Nou, mijn vrouw was ook een wilde. <lacht> Ja, maar nee. die zat niet in de kooi. Die zat, nee. die zat met de kassa. Nou, ik, oh ja, de kassa is ook een kooi. Ja ja. En ik gaf er wel eens een mouwkorf om, maar ja, dat, nee, maar.. Nee, gek ik, ja, ik, ik, ik heb een geweldige vrouw gehad. Die is uh, acht, een kleine acht jaar geleden overleden. En je bent een setje samen ja. die alles meegemaakt hebt. En zij uh, was 8,5 jaar ouder, ze had, uh, was moeder van drie dochters. En daar heb ik nog veel contact mee. En ja, ik mis mijn vrouw nog elke dag. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Ik, uh, we, hadden, we hebben elkaar 51 jaar gelukkig gemaakt. We hadden respect voor elkaar en dat is heel wat waard. Mm -hmm. En dat mis ik. Ik kan niet tegen alleen zijn. En wat, uh, wat doet u eraan om niet alleen te zijn nu dan? <tie> ik uh, ben... De, ja, vrijwilliger bij uh, de zandstroom. Uh, op de op de Hier, passage. Ja, ja. En uh, daar uh. vermaak ik de mensen met mijn geklets. Ik, ik geef nog vaak lezingen. Dan kan ik zomaar 2,5-3 uur ja, uh. praten voor de lijnsclubs in België en in Nederland. En, als ik zo'n vijf kwartier bezig ben, dan, dan ik, met één oog kijk ik naar de keuken. Als de kok nerveus wordt, is het eten warm, ja, ja. dus dan moet ik dan moet je Een afronderen. <laughs> ja. ja, want... Ik vraag, uh, die... Toon Hermans heeft ooit één film gemaakt, Moutarde van Zon uh, Zee, dat is natuurlijk in Zandvoort uh, opgenomen, dat, dat was destijds niet zo'n succes, nu wordt het een beetje als een klassiek uh, film uh, wordt het gezien, uh, want hij stond heel erg leuk, was u daarbij? Mm. Nee, dat was <kwijnt> mijn tijd. Toen was ik nog circusartiest. Okay, okay. Maar uh, ja, Toon is een type die zo bezig is. Hij heeft altijd zo'n zo uh, tabletje, noemde hij dat, was uh -huh. hij altijd in aan het praten en dan kwam hij thuis, als hij aan het wandelen was, en dan kwam hij thuis en dan pakte hij een, een schrift uh, uh, en dan ging hij schrijven wat hij, wat hij weer opnieuw zat. Uh, ja, dat zat dan in, in zijn hoofd, Dat praatte hij ja, op zo'n uh, recordtje. en zette hij van dat uh, tabletje zeg maar over op een papier. Ja. En hij, in de show zei hij altijd... Johnny, wat zei ik daar... En uh, dan was er weer iets wat, die, uh, wat, ik, wat nieuw was voor hem. Uh, stond niet in zijn script re Reagerend op het publiek vaak. Hè. En dan zei hij, wat zei ik daar? En ik weet, ik wist dat. Dus ik had een steekwoord en dan wist hij het weer. Ja, dus was, was ook een beetje souffleur dan in plaats van alleen toneelmeester. Ja, maar toneelmeester doe je alles. Ja. Ik uh, deed ook de belichting. Ik weet, het is ook vermoeiend voor mensen in de zaal om kleine drie uur naar één persoon te kijken. En voor Toon is het vermoeiend om de zaal in te kijken. En dan gaan we naar om een beetje tot rust te komen, die vrouwen vooral, die ging, dan ging het tasje na vijf kwartier open, werd een snoepje uitgehaald, werd afgepeld. En dan dacht Toon, ben ik dan zo oninteressant dat ze snoepjes gaan zitten vreten. Zo dacht hij dan. Maar, uh, en toen heb ik gezegd, ik ga dat veranderen. En toen heb ik hem verblind. Dus dat hij niet meer in de zaal kon kijken. Ja. En dan uh, erg het hij zich ook niet. En toch zeiden de mensen... Ik zat galerij in Carré. En toch heeft hij me gezien. Want ik zwaaide en toen zwaaide hij terug. Ja, ja. <laughs> hij zag niemand. Zelfs de eerste rij niet een lamp volop op zijn... Ja, allemaal spots op ja. hem gericht. Zodat hij niet meer de zaal in kon kijken. En de zaal goed donker gehouden. Dat is belangrijk, want dan kan hij zich geconcentreerd met zijn show bezighouden. En dan, werd hij... en dan was het voor Toon natuurlijk uh, heerlijk. Dat hij kon zeggen: Johnny, als ik je roep, kom je op het toneel en dan zien we wel wat we doen. Want het was, we hebben nog nooit iets gestudeerd, het was altijd uh, al een proviest. Zei die, uh, en dan kwam ik op de bühne. En dan kon hij dwars dus, uh, bij het toneel gaan staan. En dan kon hij even zijn ogen zelf tot rust laten komen. Ja. Daar was het eigenlijk voor. Ja, als je constant met uh, het, het tegenlicht moet uh, praten nou, is dat, dat zeer is, vermoeiend. Dat is vermoeiend. En dan kon zijn ogen even tot rust komen als hij met mij aan het kletsen was. Ja. En omdat ik aan rem ben. En, uh, ja, ik, ik, in het circus sta je rondom in de mensen. Dan uh, vinden de mensen dat heerlijk om uh, Johnny even te zien. Ik word nog elke week aangeroepen. Meneer, mag ik u wat vragen? Bent u Johnny van Toon? Dan zeg ik, nee, Johnny van Elk. Ja, maar, van Toon. Men, uh, ik heet Johnny van Toon voor de mensen. Ja, dat is de bijnaam. Ja, omdat je 28 jaar bijna uh, voor Toon gewerkt hebt en op ja, de bühne kwam. Maar het de... was voor hem heerlijk om even... En, we deden nooit iets... Uh, uh, gerepeteerd. Het was altijd direct. Zo van... Uh, Improvisatie. Kijken wat we... Kijken wat ja. we... Dan. En Toon ja. dacht wel eens... Kijken hoe Johnny zich eruit redt. Maar dat lukte altijd. Ja, probeer ik dan als ik een soort van klem te zetten ja, en dan... Uh, ja, ja, ja, maar dat lukt niet. Maar ik denk niet. dat dat wel wederzijds is. Oh ja. Dat u dat ook probeert. Ja, ja, ja. En dat... Uh, dat lukte bij Toon ook niet. Nee, nee, Toon nee, nee. Was... Als je elkaar door en door kent... Ja, maar het voordeel was... Ik was niet alleen uh, toneelmeester. Ik was ook artiest. En dat ben je je leven lang. Ja. Dat ben je niet alleen nee. als je op de bühne staat. Dat zit in je. En dat, uh, daar maakte Toon ook dankbaar gebruik van. Want als die uh, afgeleid werd door de zaal... Zoals met, wat ik net zei met een snoepje... En dan wist hij niet meer waar hij gebleven was. En dan vroeg hij aan de muzikanten, euh, jongens, waar was ik gebleven? Nou, niet één muzikant wist ooit, want die zijn zo met zichzelf bezig. Niet één muzikant kon zeggen, nou Toonje was daar en daar. En dan keek hij naar de coulissen en dan gaf ik één steekwoord en dan wist hij het weer. Nee, nee. De... Jongens, die zijn nu uh, nog steeds bezig met tentoonstellingen. En, uh, ja, ik ben er ook. Bent u daar nog veel bij betrokken? Ja, ja. ja? ik ben uh, overal bij, want dat honderdjarig uh, Toon Hermans. Ik ben in Carré geweest. En daar heb ik een kleinigheid gedaan met zet, uh, met uh, de jongen. En ik ben in België geweest. Uh, ik geef daar nog wel voorstellingen. En er zijn zangers en die willen... En hier ook. Het Paar en Westleurs. Er zijn twee uh, mannen die Toon Hermans liedjes zingen. En dan willen ze dat ik in de zaal zit. Ja. En dan uh, zegt Philip Paar bij wijze van spreken... ...dames en heren, uh, weet u wie er in de zaal zit? De echte toneelmeester van Toon Hermans. Weet u hoe die heet En dan roept de hele zaal, ja, Johnny! <laughs> dat weten ze nog allemaal. Ja, dat weten ze allemaal allemaal. Ja, ja. Dus je bent nog steeds uh, uh, actief als vrijwilliger in de Zandstroom, maar ook nog echt bezig met de, de reizende tentoonstellingen en de voorstellingen van, uh, ja, ja. van de heren. Uh, er is ooit een poging geweest om dat in Zandvoort te doen, maar dat is mislukt, geloof ik, hè? Ja, ik uh, vind het jammer. Maar Toon heeft hier een aantal jaren gewoond, maar Siddard is zijn geboorteplaats. Daar heeft hij tot zijn... Uh, ja, in de, de, toen hij meer dan twintig jaar was, dus zeg maar... 25, is hij naar Amsterdam gekomen? Ja, ja. En uh, dus daar staat zijn standbeeld. Ze hebben hem van voor het schouwburg weggehaald en in zijn thuis uh, tentoonstelling gezet. Dat is uh, op een de grote markt mm -hmm. in Zittard. Dat is het oude VD-gebouw. Daar hebben ze omgebouwd tot. Uh, tentoonstellingsruimte. Tentoonstelling ja. En dan word ik ook vaak gevraagd. Leuk! Um, U weet het niet meer dus Nou, ik zit te denken aan die 100-jarige tentoonstelling Want uh, ik vind het namelijk jammer dat het niet de Zandvoort uh, is En is er een mogelijkheid om dat naar Zandvoort te halen? Nou, het zal moeilijk zijn, want het is groot en Hoe, Hoeveel de... ruimte heb je daarvoor nodig? Nou, die hele beneden etage... Van, van de oude VND. Die is ja, dan helemaal vol. <laughs> dan gaat dat, is wel wel dat is wel heel erg groot. Ja, ja. Ja, ik zat aan de twee etages van het Zandvoort Museum te denken. Maar ja, dat, uh, nee, dat, is, uh, dat is, uh, is... LBC Bibliotheek eruit. Uh, maar Ja, ja maar je moet, is, natuurlijk wel, je moet natuurlijk voor een permanent... Voor, voor een tentoonstelling van uh, zeg maar, 100 jaar, uh, Tone Hermans. En die wil je toch zeker een maand laten staan. Dan moet je toch echt, uh, echt een grote ruimte hebben. Dat is wel jammer dat je dat in Zandvoort niet hebt. Nee. Behalve dan het LDC. Maar ja, in de school, een uh, ja. eilig in. Dus daar moeten we nog wat op verzinnen. Ik vond het ontzettend leuk dat u hier was. Ik vond het nog leuker dat u steeds bij uh, Zandstroom uh, uh, vrijwilliger bent, want dat is toch ook een club die, uh, die redelijk bezet is. Ja, er komen dagelijks zo'n 25, 30 mensen. En Eigenlijk is dat een beetje gegroeid zonder dat iemand dat wist, hè? Ja, en uh, ze hebben van 1, 2 Ja. Uh, uitgebouwd en dat is hard nodig gisteren was het een kerstfeestje dus er kwamen ook de familie dus dan waren er wel ja. 50 man en dan uh, maar het is gewoon leuk dat de mensen en uh, daarbij, uh, ze, uh, dat ze voelen. Ik, ik hoorde nog bij, mm -hmm. ze worden met busjes gehaald en zo. En weer teruggebracht, uiteraard. En ze kunnen zichzelf zijn. En uh, ja, ik vind dat heerlijk om. Uh, ze vroegen van de week toevallig: Johnny, als jij uh, later overlijdt, wil je dan begraven worden of gecremeerd? En toen zei ik, nou, tegen dat ik voel dat ik ga sterven, ga ik heel veel alcohol drinken. Toen zei ze, waarom? Ik zeg, dan wil ik geflambeerd worden. <laughs> Kijk, zo blijft, het, uh, zo blijft het gaan. Ontzettend bedankt voor uw komst en voor uw uitleg. En uh, ik hoop dat u bij 110 uh, jaar nog een keer langskomt. Oké, okay, nou, ik ben altijd bereid. Ik woon hier in Zandvoort. Ja, ik weet het. wil ik ook blijven wonen. Ja. Dus uh, heel hartelijk dank dat u die aandacht Oké, okay, dank u wel. Ja. Okay, Graag gedaan. Da. Tot ziens, dag. Is er ook weer feest in? Uh... Man, je bent al live. Ik hoor nog steeds muziek, dus zolang ik muziek hoor, uh, Kasp, uh, zal je mij niet horen praten. Maar goed, deze uh, communicatie kan wat makkelijker. Als de muziek uit is, kan ik gewoon gaan praten. Dus uh, laten we ons daaraan houden. Ik uh, zie weer een hele lijst. Welkom heren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Zonneveld. Meneer Bluis. Ik ben uw naam vergeten. U weet dat u van Dobie bent, Ben. Ben van Dobi, de Dierenwinkel. En administratiekantoor uh, Bluis zit ook tegenover mij. Ja, voor al uw fiscaliteit. Voor al uw fiscaliteit. Maar. Uh, u kunt ook voor mij genieten als artiest uh, tijdens uh, optredens van uh, Wim Hilde. Maar dan moeten we weer een heel, dan u, uh, jaar wachten. Uh, nee, in april weer en, en in april komt er weer een nieuwe voorstelling? Jazeker. Hoe gaat die heten? Dat is nog niet bekend. Ik heb u dus zien schitteren vorige week, dus uh, ik neem aan dat u met volle teugen genoten hebt. Zo ik heb met volle teugen genoten en uh, altijd, uh, gelukkig staat Hildering bekend om uh, de komische stukken. Ja, dat klopt. En uh, ik, ik geloof niet dat er ooit een serieus stuk komt. Ja, dat gaat er wel komen. Oh. Uh, ik speel graag uh, in, in hilarische stukken, ja, ja. maar ik heb nog altijd een, een, een latente behoefte om eens een keer een boodschap uh, over te brengen ja. aan die twee mensen die tegenover me zitten. En hoe denkt de rest van de wereld daarover? Die denken er anders over. Ja? En ik ga dus uh, met... <klaars> Een vrouwelijke tegenspeelster. Uh, ga ik een, een serieus stuk doen? Een één-actor uh, met twee personen. Wanneer dat gaat gebeuren, dat is nog niet. Gebeurd. Misschien in het voorprogramma van Hildering. Het gaat gebeuren. Het gaat een keer gebeuren. Het gaat een keer gebeuren. gebeuren. ze niet, maar we zijn hier uh, bij elkaar. <coughs> Omdat uh, de wekelijkse trekking gaat gebeuren van. de december loterij, die nu Ben, he, doorgetrokken wordt naar januari. Ja, we slaan een weekje over, omdat het op de, de, de gewoon wat lastiger ook is met de trekkingen te doen. En ook om iedereen meer kans te geven om een twee weken langer, of een week langer, dan de loten in te kunnen leveren. Dus <laughs> de, de laatste trekking schuiven we dan door naar 7 januari. Ja, dus voor de duidelijkheid, men kan loten inleveren tot 6 januari. Dat klopt. En 7 januari wordt de 14 dagen getrokken die ja, die nu aanstaande zijn die loten gaan ook weer in de grote zak en daarna en dan worden de hoofdprijzen de uitwerking van de hoofdprijzen. Ja, waar gaat dat gebeuren? Uh, dat gaat gebeuren bij de IJsbaan. En uh, daarna worden de winnaars uitgenodigd om bij Grand Café XL de prijs in ontvangst te nemen. En er zitten hele mooie prijzen bij. Uh, Park Zandvoort heeft twee jaarkaarten beschikbaar gesteld. De Hema, een mooie fiets. Sektime, een Air Force Jacket. Center Parks een bestedingsvoucher van 250 euro. Dat is vast de Midweek. Radio Stiphout, een multi wireless speaker. Oei, dat is Engels. Daan, Da, da, da Sana Yoga, een yoga pakket. En Senso Yoga, een detox pakket. Tea Chocolate and More... Een luxe koffie, thee en chocoladepakket. Dat, Dat is zijn nog toch wat, wel maar Dit zijn de hoofdprijzen. Dat zijn de hoofdprijzen. En wij gaan nu uh, kijken naar de prijzen van deze week. Ik zie een hele lijst. Hoeveel prijzen zijn er, Peter? Dat zijn er uh, 23 stuks. Ook weer uh, door allerlei sponsoren. Ja, die worden natuurlijk met naam in toenaam genoemd, uh, Ben. Ik zou zeggen, ga je gang. Ik ga aan de slag. Een Een fles... Ben controleert dat, hè? Ja, ja, we, hebben, ja nou, we hebben het net dat samen al gecontroleerd. Dat dat er er er de, uh, ja. de notaris zit hier uh, aan mijn rechterhand. Ja, als je nou ja. maar voorluistert, dan moet je die prijs ook uitdelen. Goed. Goedemorgen, meneer Van der Valk. Hoe maakt u het? Prima. Dank u. Ah, ja, zie je Hij antwoordt ook nog. Een fles luxe drank gaat uh, naar uh, meneer of mevrouw, waarschijnlijk mevrouw K. Koper Benudek. Prijs aangeboden door Grand Café XL. Cadeaubon te waarde van 20 euro, aangeboden door Bloemsierkunst Bluis. Ja, van Bluis. Gewonnen door onze dichterschrijver Marco Termes. Een kilo. Bob Kaas naar keuze, aangeboden door Kaashoos Tromp, gewonnen door Jeroen Koper. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro, aangeboden door Blokker, gewonnen door J. Roosendaal Molenaar. Een cadeaubon, ook ter waarde van 15 euro, aangeboden door Slinger Optiek, gewonnen door N. Fontarari. Waarschijnlijk een Italiaanse mede... Uh... Dat zou zo bedenken. Vier botermalse biefstukken aangeboden door Slager en Horneman, gewonnen door Kjeld Broekhuis. Een cadeaubond, ten waarde van 10 euro, aangeboden door de Zandvoortse Apotheek, gewonnen door H.M. de Jong. Een paar gratis dames of heren hakken ter waarde van 15 euro. Aangeboden door Shana's Shoe Repair. Gewonnen door Team Zwemmer. Een zuivelmandje ter waarde van wellicht wel 25 euro. Aangeboden door de Kaashoek. Gewonnen door Marion Leurs. Een cadeaupakket. Aangeboden door Soho. Gewonnen door Joke Streng. Een cadeauwon ter waarde van 15 euro. Aangeboden door mijn zeer gewaardeerde collega. Doby. Gewonnen door Mike Beck. Een notenpakket voor al uw noten. Sebbel heeft dat aangeboden aan Bianca Dixo. schieten, Ja, de, de, de meest waanzinnige prijs. Voor twee personen. Dus niet op elkaar schieten. Dat is niet de bedoeling van het spel. Aangeboden door Center Parks. Gewonnen door M. De Boer. Een saté-menu met een kleine swirrel, uh, wat dat is, ja, dat, weet ik, dat, aan, dat weet ik niet, ik, ik denk dat het een soort danspasje is, dus je moet dansend naar een snackbar het plein en dat is gewonnen door een termaat. Een cadeaubon van 10 euro, aangeboden door Van Vessum, gewonnen door S.R. Swerfs. Een boek van Frans Molenaar, aangeboden door het Zandvoort Museum, aangeboden door Danny Ambrosi. Een cadeaubon ter waarde van 12,50 euro. Dat is nogal. Ja. Onze visspecialist Arie Guiten heeft dat aangeboden. En de gelukkige prijswinnares is Jetteke Zwemmer. Een koffiethee, schuin streep chocolade cadeau aangeboden door Tea Chocolate and More aangeboden door Tea Chocolate and More, dat zei ik gewonnen door Dini van Veen je raakt helemaal in de stress door al die ja, prijzen ja, het, het, het is werkelijk fabuleus, goed op, hoor. Ja, fabuleus. Goed. Oh. het chippen van uw hond, kat of een gezondheidscheck van uw hond en kat aangeboden door Dierenkliniek Zandvoort, gewonnen door A. Kooi een cadeaubon ter waarde van 10 euro... gewonnen door... Kaya Schouw... en aangeboden door ABC and More. Een zak... hilsvoeding voor de hond... of de kat... naar keuze. Een aangeboden door... Dierendokters Zandvoort... gewonnen door Ria Fokkelman. En een cadeaubon ter waarde van 15 euro... aangeboden door... Vlug Fashion... Gewonnen door Michelle Luik. En dan de laatste prijs. Even tromgeroffel. De prachtige sjaal. Een hele mooie sjaal. Aangeboden door Miss Sueno Gewonnen door A. Weijers. Nou, dat was nogal wat 23 prijzen. En uh, wij uh, feliciteren iedereen die een prijs heeft. Uh, Peter en Ben, uh, bedankt voor de uitleg. Wij uh, zien jullie uiteraard over 14 dagen terug. Nogmaals, hij wordt doorgetrokken tot 6 januari. En dan uh, zijn er dus de 14-daagse prijzen en uh, de weekprijzen. Peter, ik zie een heleboel... Uh, Bedrijven doen bijna alle bedrijven Zandvoort mee, ondernemers. Nee, niet alle bedrijven doen mee. Uh, gelukkig maar, anders zou die vrachtwagens voor de deur moeten staan. En dat is niet te doen. We proberen het een klein beetje op beperkte schaal uh, te houden. Want ja, het, het is natuurlijk overweldigend. En het, het zou heel vervelend zijn als we de hele uitzending van Goedemorgen Zandvoort moeten wijden aan de loterij. Dat gaat on ons te ver. Zandvoort Special worden dan? Ja, maar ik denk toch. Ja, ja, proberen het. Op, op, op. Een beetje, he? ja. Probeer het een beetje melodramatisch te, te brengen, deze prijzen. Ja, ja. Maar ik denk toch dat uh, na een kwartier uh, de, de goede gemeente in slaap sukkelt. En dat wil ik ten zeerste voorkomen. Nou, dat uh, gaat je zeker lukken. Want als ik zo dat lijstje, dan doen ik toch de merendeel van uh, uh, van voor de Beland. Ach, natuurlijk. En uh, ik, mis, ik mis één heel groot stuk. De winkeliersvereniging van de Pakvelstraat. Ja, daar heb ik van gehoord. Ik heb ook gehoord, uh, uit betrouwbare bron vernomen, dat ze zich wil lieren met de OVZ. Ja. Kunt u daar iets over zeggen, meneer Zonneveld? Nou, als de voorzitter van deze vereniging... kan ik daar uh, wat over zeggen. Want uh, de secretaris en uh, de, de winkelier van de pakken was zeer verborgen dat zijn uh, kerstverlichting uh, kwijt was. En die is inmiddels weer uh, terecht. Want die lag dus toch nog in het uh, archief... waar alle verlichting gestantwoord was. En hij is nu weer zo tevreden dat hij weer... Uh, aansluiting zoekt bij uh, de ondernemers. Ja, ja, dat had ik ook begrepen. Ik had hem gezien, inderdaad. Op de toneelvoorstelling. En hij stormt op acht. Echt twee zoenen op beide wangen. En alles is vergeven en alles is vergeten. vergeten dus ik hoop dat het, het gaat helemaal goed komen. Ik hoop dat het een vruchtbare samenwerking gaat worden tussen de vereniging. Ja, ik denk het wel. Heren, ik dank jullie voor de komst. En uh, tot uh, 6 janu 7 januari. Graag gedaan. Tot ziens.